Een bedrijf uit Apeldoorn dat coronatesten verkocht... moet een flinke boete betalen. Het bedrijf deed alsof de coronatesten uit Nederland kwamen. Maar ze kwamen eigenlijk uit China. Het bedrijf liet in China de eigen naam en hun logo op de sneltesten zetten. En dat is volgens het OM valsheid in geschriften. De boete is 30.000 euro. Goed nieuws over het coronavaccin van de Universiteit van Oxford. Gemiddeld beschermt het voor 70%. In sommige gevallen werkt het zelfs voor 90%. De Wereldgezondheidsorganisatie is enthousiast. First of all, uh, it's a vaccine that can be stored at fridge temperature for longer periods. It's a that has high de Europese Unie heeft al 300 miljoen stuks van het vaccin ingekocht. Eerder zeiden ook de Amerikaanse bedrijven Pfizer en Moderna dat zij een werkend vaccin hebben. In Eindhoven heeft een auto het hek van een school geramd. Leerlingen die net bezig waren om een fiets weg te zetten kwamen met de schrik vrij. Volgens de politie hebben ze geluk gehad. Waarschijnlijk vloog de auto uit de bocht, dus niemand gewond geraakt. En in het Brabantse dorpje Litojen is dit weekend een houten Jezusbeeld opgeblazen. Buurtbewoners snappen er niks van. Het is gewoon, gewoon, gewoon zonde. En of je nou uh, gelovig bent of niet gelovig bent, is dus eigenlijk dit als is zoiets. Ik vind het zo volstrekt nutteloos en doelloos om... Zo'n dergelijks met zoveel grof geweld te vernielen. Het beeld is opgeblazen met zwaar vuurwerk en repareren heeft niet echt meer zin. Nee, we kunnen er helemaal niks meer mee. Het is, helemaal, het is echt helemaal uit elkaar. Het, het is helemaal versplinterd. Buurtbewoners hopen dat de daders snel gepakt worden, zodat ze een nieuw beeld kunnen kopen. Het weer, flink wat zon. Het wordt een graad of 10. Morgen is het op wat meer plekken bewolkt en is het 9 tot 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A10 komt Plein Nieuwe Meer, Een half uur vertraging tussen Amsterdam Sloterdijk en Amsterdam Slotervaart. Na een ongeluk zijn daar drie rijstroken dicht. Het duurt waarschijnlijk tot één uur vanmiddag. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Map nu, GFM luncht. I was not looking for artifact Fightin' my anxiety, constantly I try to control it Through the street. So will be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 one, but you stay so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 too far. Shut